Ik ben Christine Heile. Wij zijn momenteel op de tentoonstelling van Ithaca. En ik ben nog eventjes een aantal zaken aan het afwerken. Ik heb een ruimtelijke installatie gemaakt voor deze tentoonstelling. Ze bestaat eigenlijk uit twee delen. Enerzijds is er een ruimte waar dat 17 beelden in staan. Uh, het verwijst eigenlijk naar Ithaca 17. Dus het is een soort van bevolking die hier ja, geland is. De beelden die zijn speciaal gemaakt voor deze tentoonstelling en ze dragen de last van de wereld. Ze staan ook met hun handen open. Dat wil eigenlijk uh, ja, weergeven dat ze de last uh, dragen. Ze zijn geplaatst op de tafels, op de werkbladen. Ze staan in ooghoogte met de bezoeker en dat is toch wel een belangrijk gegeven, dat ze, uh, dat ze eigenlijk uh, een soort van contact hebben met de, met de toeschouwer. Daarnaast is er nog een tweede er staat een dispenser in de gang, dus eigenlijk een verdeler. Daar zitten kleine doosjes in met een deeltje van de last. De doosjes zijn gezeefdrukt en uitgekapt gevallen. Dus uh, de mensen kunnen eigenlijk een deeltje van de last meenemen. Als iedereen een deeltje van de last meeneemt, dan is de last natuurlijk verlicht. Nog eventjes belangrijk om te vermelden, de beelden zijn gemaakt uit polyester met zand. Dus het zand refereert ook weer naar de aarde. De aarde die toch wel centraal staat hier bij deze tentoonstelling. Ik heb vooral uh, rekening gehouden met uh, dus de wereld. Dus de, de wereld op zich, de aarde... Dus de aarde die komt uh, terug uh, in de beelden. De beelden die dragen dan weer de last van de aarde. Dus land en aarde komt daar eigenlijk uh, ja, in terug.